Als MC kom ik dat halen ja, ja ben op een missie om mij te klaren En ik weet ik zou nooit gaan falen Zelfs in je buurt kom ik dat halen Als MC kom ik dat halen Ben op een missie om mij te klaren En ik weet ik zou nooit gaan falen Zelfs in je buurt kom ik dat halen voor al die bullshit. Perk is mijn naam, en je weet hoe ik dit doe. Shit. Leuke komen met lekker de willen beginnen. Ik maak ze af voordat ze denken te winnen. Mijn spits zijn veet En elke dag vind ik heet Geef me mijn naam, zodat je dat niet meer vergeet. Klaar zaken, wat blijft op je been. Uh. Oh jee, yeah, ja, de hele zaal, Iba's mee Hang niet met drukkers, maar ze railsen met mijn me Zaken, zoals we lager ga, geef m'n props aan met dj voor de regen van die baan plus A-flex, m'n voor het leven Ze sprit al zo hard dat de wereld even gaat beven En gaat uh, mij nee. Om respect! Als MC kom ik dat halen ben op een missie om mij te klaren respect! en ik weet ik zou nooit gaan falen respect! halen. respect! Als MC kom ik dat halen respect! ben op een missie om mij te klaren respect! en ik weet ik zou nooit gaan falen respect! zelfs in je buurt, buurt kom ik dat halen bullshit! bullshit. En, en elke dag als ik weet, ik heet. Heet, heet, heet, heet, heet. Blijf op ik weet, ik de hele zaal die weet, ik weet, ze weet, ze weet, ik mee ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik Om respect, Als MC kom ik dat halen. Ben op missie om mij te klaren. En ik weet ik zou nooit gaan halen. Respect, zelfs zien je buurt, kom ik dat halen. Respect, als MC kom ik dat halen. Respect, ben op een missie om mij te klaren. Respect, en ik weet ik zou nooit gaan falen. Respect, zelfs in je buurt, kom ik dat halen. Respect.